Dit is Lieslo Thomassen met het NOS-journaal. De politie de Afghaanse provincie Kunduz ligt op koers. Dat heeft premier Rutte gezegd nadat hij in Den Haag was bijgepraat over de voorbereidingen. Zondag kwamen de laatste Nederlanders in Kunduz aan. De afgelopen tijd zijn er verschillende aanslagen gepleegd. Volgens Rutte is het aantal zelfmoordaanslagen wel toegenomen... maar is de algemene veiligheidssituatie niet verslechterd. Hij benadrukte dat het in kan veel onveiliger was. De commandant der strijdkrachten van UM zei dat de Afghanen... Die getraind worden door de Nederlanders op de compound geen wapens mogen dragen. Dat is om te voorkomen dat wapens in handen komen van Taliban die proberen te infiltreren. De groei van de hoeveelheid bebouwd gebied in Nederland zet door. Volgens het CBS groeide het grondoppervlak dat gebruikt wordt voor wonen en werken tussen 2006 en 2008 met bijna 7000 hectare. Dat is gelijk aan de oppervlakte van een stad als Maastricht. De groei was het grootst in de provincie Zuid-Holland. Vooral in Rotterdam en Den Haag kwamen er veel woningen en bedrijventerreinen bij. In totaal beslaat het bebouwd gebied in Nederland nu 8% van de totale oppervlakte. 55% is in gebruik voor land- en tuinbouw, 12% voor natuur. De Oekraïense wielrenner Jaroslav Popovic gaat vanmiddag niet van start in de tiende etappe van de Tour de France. Hij heeft koorts. Popovic, die vier jaar geleden achtste werd in de ronde van Frankrijk, is de derde uitvaller van de Radio Cheque ploeg De overgebleven renners gaan vanmiddag van start, even na half twee. De etappe van Aurillac naar Carmel gaat over vier bergen van de derde en vierde categorie en telt 158 kilometer. Het weer, toenemende bewolking, tegen het eind van de middag vanuit het zuidwesten buien. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Short. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen de knopen de Rotterpolderplein en Raasdorp 3 kilometer. Bij Raasdorp zijn twee rijstroken open. Dat heeft te maken met een aanrijding. Op de A10 de ring noord richting Den Haag, tussen Cadolle en de Koentenol 3 kilometer.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 Onder andere muziek van Wim Sonneveld, de Drie Kleutertjes, de Butterflies, de, Fura, de Furaio's, Doris en nog veel meer. Maar de eerstvolgende plaat is van Rita Corita. Met koffie, koffie, lekker bakkie koffie. En daar ga ik nu ook even van genieten. Geniet u mee van de muziek van Rita Corita. En dan ga ik even lekker een bak koffie drinken. En dan spreken elkaar zo meteen. En blijft ook gezond Als je mijn nou op de koffie komt Koffie, koffie, lekker bakkie koffie Wat knap de mens daarvan op Mijn man had voor een bak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 Gaan jullie nu naar huis? Ik sluit voor vanavond mijn tijdje. Toen zei mijn man: maar het zou ons nog een tweede bakje goed maken. Ze riepen: heja, ja! En toen moest ik wel opnieuw weer koffie maken. Koffie, koffie, lekker bakje koffie. Jongens, willen een koffie? Iedereen natuurlijk. Koffie, Je heel lang leven en blijft ook gezond Als je op de koffie komt Koffie, koffie, lekker bakje koffie Wat knapt de mens daar la. Koen, moet jij nog koffie? Nou, dat weet je wel altijd, hè? Ja, nee, hij zal nee zeggen Nou, je wordt er veel te dik van, hoor Je kan heel lang leven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 Said they're just keeping in. We don't have any. We don't have any. Forget that bar. Is my man's so. En zo'n van een orgeldraaier staan ik hier. Ik deem me streer de parelslag en ieder heb plezier. Mijn mensers danken zeer beleefd en tikken aan de pit. Wij maken van het leven meer een geintje, bijt u That is the heart of mine. Dame, een gaatje voor de orgelman, is het niet? Kunnen het eraf, middelbare dame? Of komen we in moeilijkheden thuis? Een stuiver, hoe bestaat het? Waterverf, wijt u dat? ook een De politiek is waterverf. Daar doe ik niet aan mee.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 nu is mama weer weg. Hoei De boogie, dapplesack De dapplesack boogie,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 I'll send it to Om te gaan, ik ben zo vreselijk bang Toen willen wordt wakker, toen Willem wordt wakker Toen willen wordt wakker, het toen willen wordt wakker. Van de hele landen kwamen stukken in de klant. En willen werd beroemd, want nu zingt hele het land. Toen willen wordt wakker, het toen willen wordt wakker, het toen willen wordt wakker. Zie je hem Zandvoort?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 Wederom weer de jaren vijftig. In de jaren 50 is een heleboel muziek gemaakt. Ik heb weer een paar mooie stukjes muziek voor u uitgekozen. Door is zo meteen onderweg met mijn bolhoed op mijn ene oor. Maar eerst de Voreijos met zeg niet nee. E -e -e. U hoort het hier op CFM Zandvoort. Zeg niet nee. nee, nee, nee. Zeg niet nee, he, he, he, als ik vraag, ga je mee, zeg dan niet nee, maar zeg ja. Zeg niet nee, he, he, he, zeg niet nee, he, he, he, als ik vraag, om een zoen, zeg dan niet nee, niet doen, maar zeg ja. In mijn gedachten, van het moment dat ik je ken. En ik wil beslist niet wachten tot ik vijf en tachtig ben. Zeg niet nee, he, he, he. zeg niet nee, nee. Als ik vraag om een zoen, zeg dan niet nee. Een zeggen, zeg je zeker nooit meer, zelden, zeg niet zelden, hey, hey, hey. zeg niet zelden, nee zelden, zelden, zelden, zelden, zelden, nee zelden, niet zelden, zelden, zelden,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 en dreigt met mij, stond met een oor. Dan druk ik gauw mijn grote snoor.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 In water, koel water. de paarden naar de droge bron voor u. Zo zitten de kalbos op het hek en onder het gebrek aan water. Ze denken aan die droogteplaag, in ieders blik is een stille vraag water. De uit, de weg en het gras, alles vraagt om water. Oeh, helder water. De hitte van rots en struik, wie? Zon dan ondergaat en de inzame cowboy's zijn kamp op slaat zoet hij water. Maar het gras is geel het droog is de bron, toch een donkere wol aan de horizon draagt water. De weken van droogte komt eindelijk dan het vuilbegeerder water, koel, helder water. En ieders blikken van hooggericht als dat voor dag. De klein brengt hummer bliet de ja. de grote zon zo kleed. De wind zorgt dat gebijer, wiet biedt heuvelvrijer geit. Hey. Loewe de klokken van Limburg-Milan, loewe de klokken. Sterke de wijn Laat ons Wat steden gebeuren Luwende klokken Van limburg milan Bim-bam, bim-bam Klokken van limburg milan Versterke de boom, die schon klinkende klanken, verheuren ze zo so heer. Ze willen ons begeleiden door ons leven heer. En wanneer de klokken schieken, dan is het stil en kalm. We wachten dan verlangend, wij hopen die klok het haal. de van Limburg-Meeland. Luende klokken versterken de band. eens horen. Wat steeds gebeuren, Loeende klokken van Limburg-Milan. Bim bam, bim bom, klokken van Limburg-Milan. Bim. Versterken de boy We hoorden muziek van Frits Rademaker Met loeiende klokken Daarvoor muziek van de Chico's Met koel water Daarvoor Doris met mijn bolhoed op mijn ene oor En daarvoor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 De oliepark kwam al gevlogen. Mijn moeder keek angstig gewoon. Ze was bezig koffie's en het rood. Zoeken. Just that. En we draaien en we schommelen zo fijn Tot we mislukt van het draaien en de limonade naar de zee de dag is het dan feest, tot we uitzien als een vis.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 Zien we elkaar Eens ging de zee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 En ze tikte, maar altijd door. Tikketak, tikketak, altijd, maar dag en nacht. Tikketak, tik tak maar eens toen, was het met haar gedaan. Toen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 Met het nummer de Zuiderzeeballade. En daarvoor hoorde u een leentje van Capelle. Met naar de Speeltuin. En ook nog Zwarte Riek met mijn wiegi was een stijfselkissie. We gaan door met nog meer mooie muziek. We blijven in de jaren 50. En dat doen we black en white.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 we wonen in mijn jas. Yes. Je hoort de muziek van Doris. Samen met Corstijn. Met twee motten in mijn oude jas. En daarvoor de zangeres zonder naam. Met dat mooie nummer 8: Vaderlief. Daarvoor het nummer van Black and White. Met daar, bij de waterkant, waar ik je voor het eerst heb ontmoet.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 tevreden om zo'n keur van kansen. En